De minister van Financiën vindt niet dat hij een somber beeld schetst... maar een evenwichtig en realistisch beeld. Iedereen krijgt volgend jaar te maken met koopkrachtverlies. Premier Rutte is optimistisch over de toekomst... ondanks de bezuinigingen die hij als pittig omschreef. Hij zei dat de uitgangspositie van Nederland goed is... en dat er voorlopig geen extra bezuinigingen nodig zijn. De koningin noemde in de troonrede drie bedreigingen... voor de welvaart in Nederland. Dat zijn de Europese schuldencrisis, de vergrijzing... en de stijgende zorgkosten.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 Het digitale loket van de gemeente Amsterdam is gemakkelijk te hacken. RTL Nieuws heeft naar eigen zeggen een dag lang in de bestanden kunnen rondkijken... en ook bestanden en links kunnen wijzigen. Via het digitale loket van Amsterdam kunnen mensen informatie van de gemeente opzoeken... maar ook een paspoort aanvragen. Volgens RTL was het mogelijk om met een eenvoudige aanpassing van een link toegang te krijgen tot het digitale loket. Net zoals vorige week is gebeurd bij de miljoenennota. Amsterdam erkent dat er gisteren een lek was. De gemeente heeft de website offline gezet en doet aangifte.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 De politie kreeg kort voor de wedstrijd tegen de Graafschap informatie... dat een kleine groep supporters uit was op rellen. Omdat ook rekening werd gehouden met een bestorming van het Maasgebouw... waren er in het gebouw extra agenten ingezet, zegt Abu Talib. President Karzai is naar aanleiding van de moord op de Afghaanse oud-president Rabbani... eerder vertrokken uit New York. Hij zou daar de algemene vergadering van de VN bijwonen. Karzai had nog wel een kort gesprek met president Obama... Beiden verklaarden dat het zoeken naar vrede in Afghanistan doorgaat. Rabbani was voorzitter van de Afghaanse Vredesraad... en werd vandaag het slachtoffer van een actie van een zelfmoordterrorist. De man was naar het huis van Rabbani gekomen... in het kader van vredesoverleg met de Taliban, maar blies zichzelf daarop. Hij had in zijn tulband een bom verborgen. Vier lijfwachten van Rabbani kwamen ook om. Rabbani was president van 1992 tot 1996 voor de Taliban de macht grepen. Het lichaam dat vanmiddag is gevonden in de achtertuin van een CMV-kantoor in Den Haag is van een meisje van 10. Haar moeder is aangehouden. Verder wil de politie van Den Haag alleen kwijt dat het meisje en haar moeder uit Rotterdam komen. Dan sport, voetbal. De Harkermaassen boys hebben voor een grote verrassing gezorgd in de tweede ronde van de KNVB-beker. De Friese amateurs uit de topklasse wonnen na verlenging met 4-2 van Willem II. Feyenoord bereikte de derde ronde door met 4-0 te winnen van AGOVV. Het weer. Vannacht bewolkt en in het noorden wat neerslag. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Ook morgen bewolkt en af en toe regen. Aan het einde van de middag vanuit het noordwesten opklaringen en geleidelijk droog. Het wordt 17 graden in het noorden, tot 20 in het zuiden van het land. De rest van de week meer zon en hogere temperaturen. Dit was het NOS-journaal.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten... van Radio en TV, de krant van morgen, Den Haag vandaag... en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. De koningin was in het grijs. Dat was vast niet toevallig. Zo leuk was het allemaal niet. En ik moet me wel heel sterk vergissen of ze vond het maar niks... die hele troonrede, Saai ook. Na iedere zin nam ze een flinke hap lucht... zodat het net leek alsof ze zuchtte met het verlaten van de ridderzaal zei ze tegen kamervoorzitter Gery Verbeet sterkte deze dagen vrouwen onder mekaar. Arthur heard the captain say, "Pay me my money down, tomorrow is a sailing day. Pay me my money down. Pay me, pay me. Pay me my money down. Pay me you go to jail." Get me my money down Soon as that boat was dit met Pay Me My Money Down. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog Op Morgen. Ja, ik zit vandaag samen met mijn Haagse collega Hans Andringa in de studio in Den Haag. Dat is weer eens wat anders dan Hilversum. Maar ja, hier heeft het zich natuurlijk allemaal afgespeeld vandaag. De koets, de reden, de hoedjes, de commentaren. En wij gaan daar nog even vrolijk mee door. Zometeen een gesprek met minister Maxime Verhagen... En in de studio twee staatssecretarissen. Paul de Krom van Sociale Zaken en Fred Teven van Justitie. En met het onderwerp daarna blijven we ook wel een beetje in de buurt van de politiek. Dat is namelijk de bende van OS. Die bracht zelfs een kabinet ten val. Morgen opent deze speelfilm het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Te gast historicus Gerard Roojakkers. Hij schreef er een boek over. En advocaat Jan-Hein Kuipers. Die komt uit OS en die speelde een klein rolletje. Want dat wilde hij zo ontzettend graag. En dan, waarom stonden er zulke vreselijke bloemen naast die troon, grisanten? menigens sprak er schande van. Is dat nou terecht? Om vijf voor twaalf vraag ik het aan schrijver Jan Sibelink, kwekerszoon Immers. En voordat we naar het nieuwsoverzicht gaan, wil ik dolgraag weten hoe het nu staat met Vitesse-Nak. In de tweede ronde van het bekertoernooi, Ronald van der Geer. Het is uh, nog altijd 0-0, Mieke. We nog een half uur in de tweede verlenging. En dan komen we toch echt uh, of een half minuut in de tweede verlenging. En dan komen de penalties eraan. Er zijn kansen geweest. Er is een overwicht voor Vitesse. Zelfs Nak heeft nog een keer in een uitbraak op uh, de handen van Piet Veldhuizen geschoten. Maar het uh, lijkt er toch op dat penalties straks moeten gaan uitmaken wie zich mag melden in uh, de derde ronde van het KVB Be bekertoernooi. Nog heel even. En dan gaan we het vanaf 11 meter beslissen. Oké, okay, hou ons op de hoogte. En dan nu het nieuwsoverzicht van vandaag. Dinsdag 20 september. Mevrouw de voorzitter. Terwijl ik hier de miljoenennota 2012 aan uw Kamer aanbied... trekt om ons heen de financiële en economische tegenwind steeds meer aan. En dat zorgt voor veel onrust. Er dreigt wat. Al weten we niet precies hoeveel er komt en wanneer. Het graf gaapt. De tijd zoemt en nergens is er redding. Het Haagse weerbericht voorspelt weinig goeds voor het komend jaar. En alle politieke weermannen zijn zich daarvan bewust. Er zijn verschrikkelijke dingen op komst. Een storm die over ons land waait. Hij had het over storm, hij had het over tegenwind. Het idee is, we hebben een storm in de wereldeconomie... en we moeten ons bootje sterker maken. En als we dat maar doen, dan, dan komt het wel goed. Als die storm eraan komt. Die storm komt eraan, dat zei minister de Alsof deze crisis een natuurverschijnsel is. De schuldencrisis hangt als een onweerswolk boven de miljoenennota. Er hoeft maar dit te gebeuren en we moeten nog meer bezuinigen. En dat terwijl iedereen nu al moet inleveren. Leden van de Staten-Generaal, de bezuinigingsoperatie van 18 miljard euro gaat aan niemand ongemerkt voorbij. Voor vrijwel iedereen daalt in het komend jaar de koopkracht. Nee, het was geen vrolijke boodschap op deze Prinsjesdag. Maar premier Rutte wil het nu eenmaal niet mooier maken dan het is. Wie de troonrede heeft gehoord, wie mij nu hoort, hoort ook dat ik er geen doekjes omwind. Dat ik eerlijk zeg, we moeten moeilijke maatregelen nemen. Dat zullen we allemaal merken, ook in onze portemonnee. Dat is onvermijdelijk. De sombere stemming werd ook overgenomen door de mensen langs de rijtour. Normaal gesproken toch zo uitgelaten in het zicht van koningin, prinsen en prinsessen. Nog minder dan vorig jaar. En ik denk dat we nog niet uitgesproken zijn daarover dat het nog minder zal worden. Ja, we moeten het er maar mee doen. Hè? En dan moeten de algemene beschouwingen nog komen. PvdA-leider Job Cohen en PVV-voorman Geert Wilders begonnen alvast met de inleidende beschietingen. Daar staat, daar staat hier weer, de grote gedogen. U mag ook hier gaan staan. Dan ga ik alvast daar staan. Zullen we dat doen? Ja, mag ik? U bent degene die hier ontzettend tegen u is. U bent de en grote gedoken van het kabinet in Pensioenen, u Europa, het? u, u maakt bent de het grote mogelijk. gedogen van Nederland. Al met al een donkere prinsjesdag, maar er zijn gelukkig altijd lichtpuntjes. De Gouden Koets, vrolijke marsmuziek en natuurlijk de onvermijdelijke... Traditie. Jij hebt denk ik samen met Michiel goed naar alle hoedjes gekeken. Daar hebben we het nu al een uur niet over gehad, dus het mag best heel eventjes. Nou, vooruit dan. Uh, oranje hoedjes, ik zie... De koningin heeft natuurlijk wel een hoed op en om precies te zijn... een tok van zilverkleurig cineme. Nou, en dat is een... Uh, ja, hoe moet ik dat nou uitleggen? Ik ben geen uh, modekenner. Um, even kijken, Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. Die heeft ook weer een wat wonderlijke creatie op. Hij is zilverkleurig, hij is rond en plat van boven. En de zijkanten staan niet horizontaal, maar zijn verticaal naar boven gebogen. En, ja, ja, Peter, ik Peter ik kijk overheidsfinanciën uh, is meer jouw uh, stijl, zullen we maar <laughs> zeggen. En uh, prinses Maxima uh, in haar zeegroen uh, japon van crepe Georgette. Altijd... Uh, ja. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. De krant van morgen lees ik samen met Marielle Hagelman en die zit in Hilversum. Dag Marielle. Hallo. Jij mag beginnen. Het kabinet heeft De Telegraaf vandaag een beetje teleurgesteld. Prinsjesdag was volgens de krant een uitgelezen moment geweest... om te laten zien welke fundamentele keuzes gemaakt moeten worden. Maar de krant miste bij het kabinet een brede visie... over de naaste toekomst van onze samenleving. Daarnaast vraagt De Telegraaf zich af... waarom de middeninkomens zo stevig moeten inleveren. Want de krant meent dat Nederland... vooralsnog een zeer gezonde uitgangspositie heeft... Weliswaar groeit de staatsschuld, maar die is nog beheersbaar. En de werkgelegenheid is nog steeds behoorlijk. Spits heeft enkele economen gevraagd om de toespraak van minister De Jager te analyseren. De economen vonden de toon van de minister van Financiën niet dreigend genoeg. Kees de Kort ergerde zich aan bewust vage bewoordingen. Terwijl aan alle kanten de economische verwachtingen naar beneden worden bijgesteld. De Kort is ervan overtuigd dat het publiek veel beter in staat is om slecht nieuws te verwerken dan politici denken. Als je het maar duidelijk en eerlijk uitlegt. Econoom Zweden van Wijnbergen van de Universiteit van Amsterdam concludeert in spit dat deze miljoenennota nog steeds geen essentiële zaken aanpakt. De hypotheekrenteaftrek, de onderwijsfinanciering en de AWBZ. De grote dossiers zijn niet aangeraakt. En zolang het kabinet dat niet doet, kun je geen economische groei garanderen. Trouw heeft bij de fractievoorzitters in de Tweede Kamer navraag gedaan hoe ze zich hebben voorbereid op het tweedaagse marathondebat waar ze morgen aan beginnen. Volgens de krant is zo'n debat natuurlijk inhoudelijk van belang, maar het is ook een prestigieus concours met aan het eind winnaars en verliezers. Trouw herinnert zich bijvoorbeeld hoe ooit de stuntelende beginneling Frits Bolkestein opkrabbelde bij de Algemene Beschouwingen en een echte partijleider werd... In 2007 stond fractievoorzitter Mark Rutte erop eens, met zijn verhaal over de hardwerkende Nederlander. En zijn voorganger Josias van Aertsen spiegelde tijdens dienst Algemene Beschouwingen de Randstad voor als Manhattan aan de Noordzee. Terug naar de hoofdrolspelers van nu. PvdA-leider Job Cohen die verklapt aan trouw dat hij een paar dingen achter de hand heeft die hij zeker gaat zeggen. Fractievoorzitter Ari Slop van de ChristenUnie is al voor de zomer begonnen met het nadenken over een eigen verhaal. Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren weet nu al dat Mark Rutte weinig tijd wil besteden aan haar belangrijkste item, de bio-industrie. Voor alle fractievoorzitters heeft oudkamervoorzitter kamervoorzitter de tip om de komende dagen zo gezond mogelijk te leven en veel water te drinken. Nederland moet Griekenland gaan helpen met het innen van belastingen. De Volkskrant schrijft dat het Internationaal Monetair Fonds Nederland om belastingambtenaren heeft gevraagd. De belastinginning is een van de grote problemen in Griekenland. Het ministerie van Financiën bekijkt op dit moment hoeveel ambtenaren kunnen worden uitgezonden en wanneer. Daarnaast doet het ministerie van Financiën eerst nog de steun van de Griekse regering. We willen ervoor zorgen dat de Grieken ons om hulp bij de inning van belasting gaan vragen, zegt een ambtenaar. De Grieken moeten het gevoel hebben dat het hun idee is. Ze moeten niet het gevoel hebben dat wij hun belastinginning overnemen. Bij alle onheerstijdingen is er dan gelukkig nog de spits met positief nieuws. De nazomer namelijk belooft heel goed te worden. De krant heeft van zowel het KNMI als Meteoconsult gehoord... dat we een nazomer krijgen met weinig regen... en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. En dat is volgens de krant ook goed nieuws voor de economie. Caféhouders kunnen misschien nog iets goed maken... van de slechte terras omzetten. En de boeren kunnen hun oogst van het land halen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Beste koningin, ik ga een liedje zingen ter ere van jonkomst naar deze hoek van het land. Beste koningin, wat zul je ervan vinden om in plaats van nor een lofzang te lusten naar een plan? Want ook ik heb zitten denken over hoe het giet met Nederland, het giet je volgens mij net even te hard. Het hele land is bezig te veranderen in park, Bouwland wordt bouwgrond voor de staat. Dus mag er ooit besloten worden dat er in provincie komt. Wordt platteland echt plat, blieb maar. vuur, het giet echt deur. De regering giet de vuur. En beste koningin.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 Plek voor de lessen, zoals wij. Beste koningin, haal wel in rekening met dat er hier al best wel industrie en seks wat is. Misschien ben ik wel te laat en heb ik niet in de gaten. En ondertussen ook heel Drenthe als de Randstad worden is. Dus mag er ooit besluiten van dat er een provincie komt. Wordt platteland echt plat, blieb maar. Stever het giet echt de deur, de regering giet de vuur. En beste koningin, stel de keuze ligt bij u. Dan Drenthe wezen, ons mooie Drenthe wezen. De beste plek in het land, wat dus te wezen maar Laat het dan Drenthe wezen, ons alle Drenthe wezen. Een plek voor de lessen zoals wij. Laat het dan Drenthe wezen. Ons Alle drente wezen, de laatste plek in het land. Wat stille wezen, maar gladder dan drente wezen. Ons mooie drente wezen, een plek voor de lezen, zoals wij. Daniel Lohus, was dit met beste koningin? Ja, het voetbal is afgelopen. Ja, de muziek... met, met, met, met Vitesse tegen Nak, hè? Ja, ja Vitesse en Nak. Penalties hebben de beslissing moeten brengen. En die penalties zijn in het voordeel van Vitesse uitgevallen. Het ging lang gelijk op. 4-4. Prachtige penalties. De een nog mooier dan de ander. Toen kwam Boni voor Vitesse, die schoot raakt. En Piet Veldhuizen, de keeper van Vitesse, pakte vervolgens de inzet van Tim Gillissen. Na 0-0, na 90 minuten en 120 minuten gaat Vitesse door het beter nemen van penalties door naar de volgende ronde van de beker. Dankjewel, Ronald van der Geer. En dan nu naar de politiek. Hij was de man die het CDA het kabinet inloodste. Maxime Verhagen, vicepremier en minister van Economische Zaken bovendien. Een belangrijk departement in deze barre tijden. Eerder vanavond had ik, samen met onze politiek redacteur Hans Andringa... een gesprek met Maxime Verhagen. Meneer Verhagen, dit was de eerste Prinsesdag van het kabinet Rutte. Een kabinet waar u zich heel sterk voor heeft gemaakt... Ging dat eerste jaar een beetje naar verwachting? Ja, uh, of uh, misschien zelfs boven verwachting. Uh, uh, de manier van, van samenwerken is echt uh, buitengewoon plezierig in het kabinet. We kijken hoe we samen problemen kunnen oplossen. Uh, ook een probleem van een ander. Daar wordt eigenlijk gewoon gezamenlijk gewerkt. En ook de gedoogpartner, die houdt zich aan de afspraken ten aanzien van het gedoogekoort. Hij is ook heel voorspelbaar dat hij enkele steun geeft als het gaat om, uh, om Europa. Uh, dus wat dat betreft is het uh, voorspelbaar. Tot zover het goede nieuws van Prinsjesdag. Want als je de miljoenennota leest, dan zijn zo de eerste 20, 30, 40, 50 pagina's... gaan heel erg over de stand van de economie, over onze positie in Europa, wat je eraan kan doen. Dat deel van de miljoenennota, is dat eigenlijk uw verhaal, uw analyse als minister van Economische Zaken? Uh, nee, onder andere. Uh, kijk, het is, is toch een, een gezamenlijk uh, project waarbij je... Ja, de, de lijnen voor het komende jaar uitzet en, en, en ook uh, gezamenlijk het, uh, ja, het beeld neerzet... waar hebben we rekening mee te houden het komende jaar. Toch is het wel een, een, een bezuinigingsverhaal. Er zijn natuurlijk ook veel economen die zeggen... nee, je moet juist niet bezuinigen, je moet juist investeren. Want Nederland staat er helemaal niet zo heel slecht voor. Bezuiniging is niet zo nodig. Maar, nee, dat nee, is niet zo nodig. Dat hoor ik sommige mensen ook zeggen. En dan, en dan kijk ja, maar ik naar bepaalde... Zijn dat, ja, de, maar dan kijk ik naar landen om ons heen, zoals een land als Griekenland... waar ze ook niet bezuinigd hebben en waar, waar ze nu Ja, dus in, ja maar, die, nee, maar je kunt dus niet eindeloos op, uh, op de pof blijven leven. Ja, je maar nu maakt u de uitzondering tot, nee, tot regel. Nee, geven nog steeds meer uit dan we binnenkrijgen. We geven nog steeds 50 miljoen, zelfs met die bezuiniging... 50 miljoen per dag meer uit dan we als overheid binnenkrijgen. We ja. moeten dus dat vandaag minder uitgeven moet. Maar je moet zorgen dat je morgen... Meer kunt verdienen. En ja, daar hebben we dat bedrijfslevenbeleid voor. Jawel, maar je krijgt dus wel, dat je weer vandaag ook uh, gehoord, het consumentenvertrouwen dat uh, roetst en naar en, beneden. En, en dat dat is dat, ook, daar ga je dus uh, de economie niet mee uit de, en, uh, de prut halen. En juist om, kijk, uh, consumentenvertrouwen, we moeten elkaar, om te beginnen moeten we elkaar niet in een recessie gaan praten. Wij nemen juist maatregelen om ook sterk. Nee, maar als je opzij uh, dat in plaats van investeert, dan geef je dat gevoel wel aan de mensen. Mee. Nee, maar, maar, maar laten we. Als we al, we, hadden, we hebben maatregelen ook getroffen om te zorgen dat de minst draagkrachtige, de, de, de minima, dat die het minst te lijden hebben van, van de koopkrachtverlies. Staat u ook wel eens voor uw klerenkast? En dat u denkt, nou dit pak kan eigenlijk nog wel een jaar mee? Ja, als u, als u mijn pak ziet, uh, dan zou ik zeggen van ja, dat Gladde kan knietje. zeker... Tot, nee, ik. Nee, helemaal Als dit een glad liedje is, zeg. En als dit pak nog niet nog een nee, jaar nog mee kan, nieuw. nee, Dat nee, is maar, heel mooi, hè? maar u begrijpt... Nee, nee, <laughs> maar toch u, is het al een tijdje oud. Nee, maar goed, u begrijpt wel wat ik bedoel. Nee, ik er zijn veel heel. mensen die zeggen, weet je wat, deze schoenen nou, weet je... dat kan volgend jaar ook nog die, of dit bankstel, ja, ja. Die overwegingen. Maakt u ja. ze die zelf ook wel eens? Jawel, maar die afweging maak je natuurlijk op je... kunt je je je, euro, je kunt je euro maar één keer uitgeven, maar het is hetzelfde als... Uh, als, als u zegt van we hoeven niet te bezuinigen. Dan kun je dus ook uh, thuis zeggen: van, Weet je wat? Ik bezuinig ook niet. Ik verdien 1000 euro, maar ik ga 3000 euro per maand uitgeven. Dan staat binnenkort die deur bij jou op de stoep. En die haalt die bank die je net gekocht hebt, haalt die weg. Als u euh, achter uw werkbureau zit, dan komen er ongetwijfeld allerlei cijfertjes binnen. Die cijfers van het Centraal Planbureau, gelooft u die nog? Kunt ja, u dan er wel ook, van op aan? Ik heb ook, ook bij de discussie die we gevoerd hebben over het uh, persoonsgebonden budget... heb ik het uh, helemaal niet over de inhoud gehad. Die, de onafhankelijkheid, de inhoud van de, van de cijfers van het CPB. Die kloppen daar ik, wel. Die, daar, ga ik, daar ga ik helemaal geen discussie over. Die gaan zij over. Dat is niet aan mij, dat is aan hun. Dus die kloppen, punt. Die, cijfers, die, die alleen maar dat ze dus niet aan de discussie. Wat, Nou, wat voorgelegd. Wat ik gezegd heb is dat je normaal een mooie hoor en een wederhoor uh, uh, toe te passen. En uh, twee, wat, wat, wat toch gebruikelijk is als een rapport gaat over wat... Uh, stel dat ze een rapport maken over de NOS. Dan is het toch handig dat de NOS het ook krijgt. en dat je het niet van, uh, van mij gaat krijgen uh, drie dagen later. Nou, dat hangt er vanaf wie de opdrachtgever is. Uh, zelfs als de opdrachtgever de Kamer was... Uh, ja, dat was zo? Dan had je het aan de hele Kamer moeten sturen en niet aan één fractie. Die had het aangevraagd? Nee, maar een fractie kan niet aanvragen, de Kamer vraagt aan. Dus als de opdrachtgever de Kamer is, hadden ze het naar de Kamer in zijn totaliteit moeten sturen. Dat is wat... ik het, is het ook niet een het beetje haakloverij? Nee, gaat het is geen haakloverij, want het gaat over zaken die je zelf raken. En als ik een rapport maak over het functioneren van de NOS, heeft u er ook recht op dat u de rapport ziet. Verder vind ik het uh, stuitend dat het uitgelekt is. Dat is ook de reden waarom ik, het, uh, waarom ik de Rijkse gevraagd heb om een onderzoek in te stellen waar dat lek vandaan komt. Nou, daar heb ik de afgelopen jaren al veel onderzoeken van gezien. Ik kan me niet herinneren dat er ooit de dader boven tafel kwam. Ik hoop dat hij dit keer toch boven tafel komt, want ik zou het graag wel willen weten. We gaan het hopen. U loopt al een hele tijd mee in de politiek. Je kan wel zeggen dat u een van de meer ervaren leden van dit kabinet bent. U bent vicepremier. Wordt, wordt er in het kabinet bij allerlei vergaderingen veel, veel op u geleund... als zijnde de, de senior bewindsman? Um... Ik ben niet op mijn mondje gevallen. Ik heb uh, over veel zaken uh, ideeën. En uh, ik heb ook de indruk dat er uh, uh, in die discussies ook wel geluisterd wordt. Ja. Over en weer. Maar dat is niet echt antwoord op de vraag. En ik zie nu de glimlach uh, om, u, uh, om uw lippen. De laatste tijd zie ik u regelmatig wat... wat... Uh, lezingen, toesprakenhouder met een bredere visie... waarin u echt probeert verder te kijken... dan alleen het ministerie van Economische Zaken... of alleen de Nederlandse politiek... maar ook meer wat het CDA zou mm -hmm. moeten zijn. Is dat ook dat u zich neerzet als de man met, met die bredere visie... en die zo'n discussie kan leiden, beïnvloeden? Hè, u zoekt die rol duidelijk op. Ja, maar het zou ook vreemd zijn als ik uh, 25 jaar in de politiek zit, fractievoorzitter ben geweest. Uh, als ik niet een analyse over andere onderwerpen dan mijn eigen beleidsstrein zou kunnen geven. De rol van het CDA in de samenleving? De rol van het CDA in de samenleving als volkspartij. Uh, een partij die tussen de mensen hoort te staan, naast de mensen hoort te staan. Als ik, het, als ik kijk naar, naar ontwikkelingen in de samenleving waarbij er een ombage is dan zou het mij tegenvallen van mezelf als ik daar geen opvattingen over heb... en als ik niet probeer om ook de discussie in een partij te beïnvloeden. En als hij zo'n verhaal houdt, krijgt hij dan ook reacties? Maxime, jij moet het gaan doen bij het CDA. Die discussie speelt dus niet. Natuurlijk zeggen ze dat dan. Weet je wat ze zeggen? Fantastisch verhaal, Maxime. Ga zo door. Ja. Nou, dat gaan we doen. Ja, dat was uh, Maxime uh, vragen. Uh, we praten eerder op de avond. We praten nu verder met uh, twee uh, staatssecretarissen. Paul de Krom van Sociale Zaken en Fred Teven van Justitie. Hartelijk welkom allebei. Ja, we zagen u in de ridderzaal. Uh, meneer Teven, uh, verkneukel je dan als je s morgens opstaat? Nou, ik, ik kan niet ontkennen dat het toch, uh, toch anders is. Ik heb het vijf keer meegemaakt als Kamerlid. En als je dan uh, ja. de eerste keer dat je als bewindspersoon daar zit. Ja, dat is, to dat is toch even anders. Ja, wat is het verschil? Nou, dat was alleen nog de plaats waar je zit in de rezaal. <laughs> uh, nee, nee, Krijg je kippen. andere instructies ook? Uh, nou, het is in ieder geval zo dat je, dat je er nog scherper van bewust bent... dat je misschien net iets meer in beeld bent... dan dat je als Kamerlid ergens uh, achterneer geparkeerd zit. Je, je staat extra lang voor je klerenkast misschien. Nou ja, het is een beetje vast, uh, vast oh, pakken ja? wat wij met z'n uh, allen aan hebben. Dus uh, we hadden allemaal, waren allemaal een beetje op dezelfde manier gekleed. Ja, En meneer de Krom? Ja, ik vond het eigenlijk hetzelfde. Voor mij was ja, dit, dacht ik, de ik achtste naar. prinsesdag. Ja? Maar als ik lid van de regering... Ja, een beetje wel. Maar als lid van de regering voelt het toch nieuw. Dus het was toch weer anders dan anders. En groet vandaag. je de koningin dan anders? Nou, je zit in die zaal. En als de koningin nee. binnenkomt, dan sta je op. Oh, dus dat, dat we maakt allemaal open... geen verschil. Nee. Die, die, die troonrede, was u op de uh, <coughs> hoogte van de inhoud? Nee. Nee, ik niet. Nee, dat wordt in, in uh, uh, een zeer kleine kring uh, voorbereid. Dus ik kende de inhoud niet en voor mij was het dus nieuw, de tekst die ik hoorde. Ja, voor u ook, meneer Deven? Nou, voor mij was de tekst ook nieuw, ik wist het ook niet, maar ik hoorde wel een aantal dingen waar ik uh, aangenaam door verrast was. Zoals? Nou, bijvoorbeeld dat de positie van, uh, van slachtoffers, dat uh, daar meer aandacht voor zou komen, dat het ja. kabinet daar meer op gaat investeren. Uh, ja, dat is iets wat wij wel aanspreken. Ja, daar komen we zo meteen nog op. En let u dan ook op de toon van de koningin? Ja, je, je, je kijkt wel een beetje hoe, hoe, hoe, hoe ze het uitspreekt. Uh, daar let je wel een beetje op. Uh, moest wel een beetje om hun hoed heen kijken, maar het komt ja. net goed zien. Ja. Ik had niet de indruk dat ze, dat ze erg enthousiast was... Dat was niet erg enthousiast voor, vond u wel? Ik vond dat uh, de koningin het uh, keurig deed. Ja, Net keurig. Zoals... ja keurig. Ja, ja maar het is dat, dat, kan ik niet, dat kan ik er in ieder geval niet uit aflezen. Of ze nou enthousiast is of niet. Ik, nee. vind, ik vind dat ze dat heel professioneel doet. Ja, ja, Bent u zelf een betere tekstschrijver meneer de Krom? Als u de, de, de, de troonreden zou mogen schrijven... dat het er beter uit zou plinken? Dat zou je natuurlijk pas kunnen weten als ik het echt doe. Mm -hmm. uh, maar die kans heb ik nog niet gekregen. Nee, maar je hebt er wel een ge gevoel bij. Nou, dat had ik beter gekund. Nou ja, ik vond deze troonreden eigenlijk heel realistisch. Uh, uh, we, gaan, we zitten in economisch zwaar weer. Dat weet iedereen. Maar Nederland heeft wel een sterke uitgangspositie. Zeker als je het vergelijkt met landen om ons heen. Ja. Uh, dus we moeten onszelf ook niet de put in praten. Nee. Dat gaan we zeker niet. Doen. ja, de, Meneer de Krom, ja, u zit in een lastige positie. Hè? De werkloosheid gaat oplopen. U moet zoveel mogelijk mensen uit hun uitkering weer aan het werk krijgen. En tegelijkertijd uh, ja, gaat het slecht met de economie. Dat is een rotkombi, ja. toch? Nou ja, daarom zet het kabinet ook zo hard in op het versterken van die economie. Want als het met de economie uh, beter gaat, dan krijg je meer banen. Vandaar ook dat we extra investeren in die structuur van de economie. Maar wat kan als u je doen de... vanuit uw uh, ik, ik, wat ik, Wat ik kan doen is zorgen um, dat als mensen kunnen werken, dat ze ook inderdaad aan het werk gaan. En hoe gaan u dat vaststellen? dat moeten die banen er natuurlijk wel zijn. Vandaar ook die investeringen in de economie. Misschien even op lange termijn het plaatje schetsen. Het probleem waar we echt tegenaan lopen straks... is een enorm tekort op de arbeidsmarkt. Die economie nu, dat is conjunctureel, maar structureel... als je kijkt tot 2040, dan zullen we zien door de vergrijzing... er gaan heel veel ouderen gaan met pensioenen. Daar komen te weinig jongeren voor terug. Dat betekent dat we in 2040, met, zoals we er nu tegenaan kijken... meer dan een miljoen mensen tekort hebben op die arbeidsmarkt... Dat is in vergelijking met manier een luxe positie. Maar als ik nu even kijk naar hoe u er vandaag de dag bij zit. Uh, u heeft uh, ja, allerlei mensen die in een uitkering zitten. En het is uw opdracht om zoveel mogelijk mensen... uit die uitkeringen te helpen naar een baan. Want ja. dit kabinet moet bezuinigen, sociale voorzieningen kosten geld. Dus die moeten zo laag mogelijk worden. Hoe kunt u nou ervoor zorgen dat die mensen die vaak al jaren in een uitkering zitten... dat er nu dan plotseling wel een baan gevonden wordt... terwijl het economisch net de andere kant op gaat? Nou, laat ik het heel eenvoudig zeggen. In een stad als Rotterdam er zitten 30.000 mensen in de bijstand... En in de buurgemeente werken duizenden mensen, in dit geval uit Polen... die ook laaggekwalificeerde, laagbetaalde arbeid doen. Dus wij zeggen... Waarvan zo de werkgevers nou, zeggen... ja die Polen die werken drie keer zo hard als de gemiddelde werkloos... Nou, dus zeggen, hey, je dus moet, ik wil een Polen. Je moet de prikkels om te gaan werken zo groot mogelijk maken. Werken moet lonen. Daar ligt ook een heel pakket van maatregelen nu in de Tweede Kamer... om juist dat te bereiken... Dat is wat je moet doen. En wat we ook moeten doen, is het voor werkgevers aantrekkelijker maken... om mensen in dienst te nemen. En daar hebben we ook plannen voor. Dus aan die twee knoppen moeten we gaan draaien. En dat gaan we dus ook doen. Maar als die werkgevers in het Westland nu zeggen van... Uh, ja, die polen die werken gewoon veel, veel harder. Ik wil niet iemand die al jarenlang uit het arbeidsproces is geweest. Sorry meneer de Krom, maar de pol gaat voor. Ja, ik kan natuurlijk niet werkgevers dwingen om mensen aan te nemen. Dat zou ik ook niet willen. Maar waar je wel voor moet zorgen... is dat mensen ook de noodzaak voelen om inderdaad aan het werk te gaan. Niet alleen omdat dat economische, financiële zelfstandigheid betekent. Maar werk is ook de beste garantie tegen armoede, tegen sociale uitsluiting... om volwaardig mee te draaien. Dus daarom vind ik dat zo belangrijk. Ik ben hier niet op deze baan gaan zitten, kan ik u zeggen... om leidzaam toe te zien hoe, dat mensen onnodig in een uitkering verdwijnen... of daarin onnodig blijven zitten. Ja. Wat is het doel? Mensen Hoeveel die mensen gaan... die aan het werk hebben? Die... Ja, dat, dat, dat doel kun je heel moeilijk vaststellen... omdat het van heel veel factoren afhankelijk is. Bijvoorbeeld hoe het gaat met de economie. Gaat het slechter, dan loopt de, werk gelegen, de werkloosheid in het algemeen wat op. Dus daar is moeilijk een hele plaatje of een sticker op te plakken. Maar wat ik wel zeg, is... Ik wil ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen die kunnen ook inderdaad aan het werk gaan. Ja. Dit voorjaar was er heel veel bestuurlijk gesteggel... over het zogenaamde bestuursakkoord. En een heikel punt daarbij was de positie van een sociale werkplaats... in de gemeente verspreid over Nederland. Mensen die daar werken, die moeten ook het liefst in een bedrijf gaan werken... en niet in die sociale werkplaatsen uh, blijven zitten. Volgens mij is dat probleem nog nooit echt uh, opgelost... na die hectische vergaderingen begin deze zomer. U bent er nog niet uit met die gemeente. Nou, la laat, ik, laat ik vooropstellen dat er heel veel kansen zijn... voor mensen ook die de afgelopen jaren in die sociale werkvoorziening zijn geplaatst. Maar dat bestuursakkoord, dat, dat, dat is toch niet afgerond? En dus, U bent nog steeds in overleg toch met, die, met die gemeente, en, en dat dus, is nog niet geregeld? En dus hebben wij gezegd, wij willen die instroom in de toekomst uh, terugbrengen... Door veel meer mensen de kans te geven om bij gewone banen te gaan werken. Nu zeggen de gemeenten, hebben toen gezegd... ja, het geld wat daarvoor beschikbaar is, is onvoldoende. Nou, daar hebben we naar geluisterd toen. Daar hebben we gezegd, er komt 400 miljoen beschikbaar... om die uh, sector te hervormen. En daarboven hebben we gezegd... Uh, geld was wat eerst was gereserveerd voor... nou ja, dat heet dan regionale uitvoeringsdiensten, RUD's... dat zetten we er nog eens een keertje bovenop als dat nodig mocht zijn... Dus wij zijn van mening dat we een constructieve basis hebben... om samen te werken in de toekomst. Dat gaan we ook zeker doen. Ja, voor de toekomst. Maar dat is het dus nog niet. Nu heeft uh, um, ja, een uh, commissie Westerlaken die heeft gekeken... Van, is er voldoende geld? Uh, zij zeggen van nee, er is niet, uh, niet voldoende. En ze doen ook een voorstel dat nieuwe mensen in de sociale werkplaatsen moeten we gaan kijken of die zonder een cao zouden kunnen werken. Dus dat ze een minimum... Uh, nee, dat ze op bijstandsniveau gaan werken en niet meer onder een CAO vallen. Is dat nee. voor u een uh, gangbare gedachte? Nee, ik ga niet over de CAO. Een CAO is iets tussen werkgevers en werknemers. Dat weet ik, maar vindt u dat een goede gedachte? Want het zou geld besparen. Ja, maar ik ga er dus niet over. Uh, wat we wel hebben gezegd... Maar wat vindt u ervan? Nee, ik ga er niet over. Dat is wat ik ervan vind. Het is een CAO en arbeidsvoorwaarden is iets tussen werkgevers en werknemers. Hij vindt er niks van. Dat is daar. Nee, wat ik wel vind... <laughs> nee, wat ik wel... nee, maar ik vind wel iets. Kijk, oh. Als je kijkt naar de huidige arbeidsvoorwaarden, dan zijn die... In de WSW goudgarant. Het gemiddelde salaris is om 125% van het minimumloon. En zelfs hoger tot 140%. Dat is heel erg hoog. Dat is ook een van de redenen waarom die kosten zo hoog oplopen. Dus als de nieuwe gevallen niet volgens de CEO gaan werken. maar op een bijstandsniveau zouden gaan werken. dan zou dat u een hoop geld besparen. We hebben gezegd, um, CEO is iets tussen werkgevers en werknemers. maar wat we wel gaan doen vanaf 2014 is de. Uh, subsidie per werkplek gaan wij afstemmen op 100% van het wettelijk minimumloon. En toen heeft de commissie Andrie graag gezegd, ja. dat kan, maar dan moet je wel hervormen. En daar heb je financiële middelen voor nodig en die hebben we dus ook. U bedoelt de commissie Westerlaak, maar ik ben blij dat hij mij uh, al dat De, de, de, gaat. de commissie uh. <laughs> Westerlaak. Goed, uh, Fred uh, Tever, uh, een belangrijk punt van uh, uw beleid is strenge straffen, hè? Ook dat, is ook, een heel, ook, dat is ook een belangrijk maar punt. Maar het is toch al lang bewezen dat het niet helpt strenge straffen? Nou, dat is, niet, dat is niet helemaal waar. Nee, nee want de tijd uh, laten we daar gewoon heel duidelijk over zijn. Natuurlijk proberen we mensen terug te geleiden naar werk. Hè, dat ze als ze vanuit de gevangenis komen, dat ze aan het werk komen. Daarom willen we mensen ook langer laten uh, werken, meer uren laten werken per week in de gevangenis. We willen ze ook een vak uh, laten leren. Maar de andere kant van het verhaal is dat er natuurlijk ook mensen zijn... die niet zo enthousiast zijn om in die gevangenis te werken aan hun toekomst. En daar zou je ook van kunnen zeggen, zeker als ze voor de tweede of de derde keer in de gevangenis zitten... ja, op het moment dat ze binnen zitten, dan lopen ze niet buiten. En dat betekent dat je op dat moment buiten in ieder geval geen stroopbare feiten hebt. Dus ja, je... Misschien worden mensen er niet altijd beter van, nou, dat denk ik maar de samenleving nee. wordt er soms wel beter van. En zeker ook slachtoffers, die mensen die slachtoffer zijn geweest uh, van ernstige geweldsmisdrijven. Ja, die lopen in ieder geval het risico dat sommige mensen dat niet opnieuw doen. Dus mensen, het heeft twee kanten, dit verhaal. Mensen worden er niet beter van, hoor ik u net zeggen. Maar is ook niet een doel van uh, gevangenisstraffen... dat mensen juist wel er beter uitkomen? Zeker. Was dat niet altijd een verlichte probeert. gedachte? Zeker, en dat probeert dit kabinet ook. Dus mensen die voor de eerste of de tweede keer in de gevangenis terechtkomen... daar proberen we ook op te investeren. Daar hebben we ook een plan nu voor gemaakt. Modernisering gevangeniswezen. gevangeniswezen. Vorige kabinet ingezet, ben ik ook mee doorgegaan. Hè. Dat hebben we niet afgebouwd ah. als kabinet. We hebben daar, investeren daar oh. nog steeds op. Maar er zijn ook mensen die zeer hardnekkig blijven recidiveren. En ja, daar moet je dan soms voor kiezen dat je daar wat langer gaat straffen. En dat is precies waar het kabinet nu op inzet. Bijvoorbeeld met dat wetsvoorstel mediumstraffen. Was u daar eigenlijk ook voor toen er nog officier van justitie was, voor het aan straffen? Uh, ja, uh, die, in die zin is de zienswijze niet echt veranderd. Want ja. ik denk dat je twee soorten mensen hebt in de samenleving: mensen die denken, ik ga mijn toekomst eens oppakken. En ik heb er nou van geleerd en ik ga het proberen beter te doen. En die hebben soms steun van de overheid nodig. Nou, daar moeten we ook zeker aan werken. En je hebt mensen die eigenlijk nooit zoveel leren en hardnekkig crimineel blijven. die moet je op een andere manier aanpakken. U zijn in ieder geval een voordeel van mensen langer op te sluiten, is dat de slachtoffers daar euh, zich prettig bij voelen. He? Een betere positie voor slachtoffers, u noemde dat net ook al. Wat is de belangrijkste verbetering die u voorstelt? Nou, een belangrijke verbetering is dat we zeggen... nou, daders moeten in ieder geval gaan betalen... voor de schade die ze toebrengen aan slachtoffers. Dat is nu, nu al zo, want er worden al schadevergoedingsmaatregelen opgelegd. Maar vaak is het zo, van een kale kip valt niks meer te plukken. Dus wat we in ieder geval willen gaan regelen... dat is dat we heel snel, kort na de arrestatie door de politie... als er geld is, als er vermogen is en er is ook schade bij een slachtoffer... dat we dan beslag leggen ten behoeve van dat slachtoffer. En dat dan de overheid zorgt dat als de rechter zo'n schadevergoedingsmaatregel oplegt... dat dat geld ook bij die slachtoffers terechtkomt. Dat is een belangrijk ja, punt. Ja, en u bent deze maand begonnen om brieven aan slachtoffers... van gewelds- en zedemisdrijven te schrijven. Uh, wat, wat, wat staat er in zo'n brief? Uh, bent u ben daar ook persoonlijk in? Of wordt het ook een min of meer persoonlijk iets? Of gaat het alleen, er komt geld aan... want we hebben zoveel binnengekregen van de dader? Nou, het zijn geen persoonlijke brieven, maar het is in het kader van de wet... versterking positie slachtoffers... Mm -hmm. die 1 januari... Uh, uh, jongsleden van kracht is geworden... maar een termijn van acht maanden kent... een wachttijd dat mensen eerst moeten... wachten of de dader zelf gaat betalen. Uh, betalen. Nou, nu blijkt dat... Uh, dat toch een aantal mensen, dat wisten we, die gaan niet zelf betalen. Dat betekent dat op dat moment de overheid dat voorschot gaat betalen. Dat staat in die brieven. Ja. En, en dat de overheid de dan dat reacties? geld ook gaat verhalen op de daden Ja, en hoe waren de eerste reacties van, van de mensen die zo'n brief uh, kregen, waarin staat dat zij dan eindelijk een keer een soort van genoegdoening krijgen? Ja, het is nu in september voor de eerste keer gebeurd. Buitengewoon positief, kan ik wel zeggen. ja, ja. Dat wordt in, ja, in, in de hoge mate, hoge mate gewaardeerd. Ja. Want mensen hebben toch soms de verwachting, ja, ik, ik, ik zal die schade nooit vergoed krijgen die ik heb geleden. Materiële, immateriële schade. Die zijn dus dus blij dat de overheid die invordering voor hun rekening neemt. Want dit zijn natuurlijk de slachtoffers die elke maand soms 30 jaar lang 25 euro op hun rekening anders krijgen bijgeschreven. En elke maand worden herinnerd aan het feit dat ze ooit slachtoffer zijn geworden van een zwaar gemeld of een Goed. En wat gaat, wat gaat u morgen doen? Wat ik morgen ga doen is uh, op, de rij, op de derde rij tegen de muur zitten. En ik zal wat dossiers gaan uh, bestuderen. En onder meer een wetsvoorstel wat over dit onderwerp gaat. En meneer de Krom. Goed luisteren. Is dat ook in de beschouwingen. <laughs> tegen de muur zitten? Ja, we zitten met, uh, met Fred en de staatssecretaris zitten achter tegen de muur geplakt. Ja, ja, ja, ik geloof dat de Krom ja. en ik samen naar elkaar geen tafeltje. zitten. Dus, uh, ah, dat is wel onhandig. Ja, wij praten echt... nooit zoveel ja. met elkaar. Dus valt wel mee. We kunnen ons goed concentreren. <laughs> Oké. Okay. Mag ik u allebei hartelijk danken dat u hier vanavond naartoe gekomen bent. Ja. When I was little, I wanted to be king I built castles in the air, but never found my way in For a week I was rambled, but couldn't take the pace Then I thought I'd be a rocket man, but never made it into space All my life I tried so many things I couldn't do But I can think of it I wouldn't try again, try again for you. I worked to be a wizard. I tried it for a year. I had five white rabbits, but not one would disappear. See the world, it finally felt right, but I got lost the second day, so I went home the following night, all my life. Dat was uh, Milo met Rambo. We kennen het genre vooral van Hollywood. De misdaadfilms die spelen in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. Denk aan de Godfather-trilogie. Misdaad met een romantisch randje. Maar morgen opent het Nederlands Filmfestival... met zo'n film van eigen bodem, De Bende van Os. Hier in de studio historicus Gerard Rooijakkers... adviseur bij de film. Hartelijk welkom. Hallo. Ja, je komt hier binnen met een uh, geweldig uh, boek dat, uh, dat je hebt uh, geschreven. Waar uh, heel leuk uh, foto's in staan uh, van de, de oorspronkelijke leden van die bende. En daarna foto's van de, van de, van de acteurs Marcel Musters, uh, Frank, Lammers. Uh, Frank Lammers. En dat je denkt van nou te vergeten. Ze zijn het gewoon. Ja. Ze zijn zo goed getroffen met die stompjes sigaar. Ja, nou ja, voor de film is ook echt uh, historisch onderzoek gedaan. En ja. De film is ook gebaseerd op historische feiten. En wat we in dit boek. He, de bende van Os Sabel tegen Mes hebben gedaan... is dat we eigenlijk de lezer vanuit de verbeeldingswereld van de film... voeren weer terug naar die historische werkelijkheid. En zelfs de regisseur van de film, ja? André van Duren, ja? die was verrast... Hoezeer eigenlijk hij ook met die verbeelding in de film de werkelijkheid toch weer geraakt heeft en een slag verder heeft gemaakt. Nou ja, dat is ook een groot compliment voor de art direction van de film, ja, denk ik. Ja. Maar is die film gebaseerd op een waar gebeurd verhaal? Dat kun je wel zeggen, ja. Of ja, is het, nou, het nou nogal ja, nee, erom... Kijk, de verteltechniek van een film is natuurlijk. Heel anders dan een uh, historisch uh, onderzoek. Ja, de vraag was niet goed. Ik bedoelde eigenlijk, in hoeverre geeft hij echt dat verhaal weer? Of is het toch een beetje ja, veranderd? Ja, het geeft het verhaal wel, wel goed weer. Alleen uh, een periode die zich uitstrekt over 50, 60 jaar... wordt in de film gecomprimeerd tot een paar jaar. Maar in feite zijn de meeste gebeurtenissen die je in de film ziet... inderdaad historisch. En zijn ook de situaties die in de film worden geschetst... terug te voeren op historische... Uh, uh, gebeurtenissen. En dat maakt het eigenlijk wel interessant, want juist de verbeeldingskracht van de film kan ook iets toevoegen aan het inzicht in de historische werkelijkheid. En dat zie je in deze film hier en daar ook gebeuren. Als je ziet hoe Os als industriestad weer wordt weergegeven. Dat wij ons eigenlijk helemaal geen idee meer hebben van de stank en de herrie. Ja. En de vreselijke situatie daar. Want het was natuurlijk niet toevallig dat in Os die criminaliteit zo'n omvang nam. Nee, was het eigenlijk de grootste criminele organisatie in de Nederlandse geschiedenis? Kun je dat zeggen? Ja, nou ja, dat is altijd de grootste en de hoogste enzovoorts. Maar klinkt wel goed. Uh, ik denk het wel. Als je nagaat dat er zo'n 1100 delicten zijn gepleegd door 1480 daders op een bevolking van 15.000 inwoners rond 1930, ja, dan heb je het over 10% van de samenleving. Ja. Ja. Het was ook een strijd tegen het gezag, hè? de titel van het boek zegt dat al: ja. uh, mes, sabel tegen mes. Uh, we hebben een, een, een fragment waarin uh, Marie-Chauchet een café leeg wil halen, maar dat lukt niet helemaal. Yes! Kijk het zelf naar huis. Met een Haag net waar je vandaan komt? We willen liever in Os blijven. Dan wacht eerst de Kramer op Kerkhof. Hij hey, stop! Hey, he, he, he. Genoeg! Genoeg! De diensttijd van de heren zit erop, ze moeten naar bed. Vorige vroeg, 9 uur, ben ik een deurster. Ja, die man wordt er dus gewoon uitgeknikkerd. Ja, het is ook een historisch... gebaseerd uh, op een historische gebeurtenis. Het is de grote knokpartij in de Elzenburg, in Os... Dat is in 1934 of 1933 als een van de leden van de beruchte familie Debie terugkeert uit de gevangenis en daar 120 gulden heeft gespaard. En dat moet op één avond, meteen na zijn ommekeer weer worden omgezet in bier. Hij nodigt uh, de hele buurt uit uh, als een criminele vrienden. En dat wordt een grote knop. Er komt een steekpartij daar. De Margeuse grijpt in. En de hele bende keert zich tegen de Margeuse. En die worden inderdaad vierkant daar de tent uitgeslagen. Ja, in de studio in Amsterdam zit advocaat Jan Hein Kuipers. Goedenavond. Goedenavond. Ja, speelde u in deze scène ook een rol? Uh, ja, ik sta vrolijk aan de bar te kijken hoe de Margeuse klappen krijgt. Ja, Een klein rolletje hebt u, hè? Ja, ja. ja, ja. U, u, want u komt uit Os, U hebt daar 30 jaar. Ja, ja, ik ben erop gegroeid. Ja. En u, u, u wilde toch haar meedoen begrepen? Ja, ik, eh, ik vond het altijd al prachtige verhalen die ik hoorde van mijn ooms en opa en oma. En uh, de verhalen werden steeds mooier en dat zie je ook wel, wel terug in die film uiteindelijk. Ik heb daar zelfs ook nog een scriptie over geschreven toen ik rechten studeerde. Uh -huh. En uh, ja, ik wilde er gewoon bij zijn, daar komt het op neer. Dus ik heb Frank Lammers gebeld, dat is een vriend van me. En uh, die had het zo geregeld met uh, André van Duren dat ik mee mocht doen. Ja, en hoe beviel dat? Nou, geweldig. Het is echt? zo creatief om te zien hoe dat allemaal gaat. En dan het eindresultaat zo geweldig. Het is echt schitterend om mee te maken. Maar het is het echt het erfgoed van die regio, hè? Ja, zeker. Uh, ja, weet u dan misschien ook wel, hoe kwam het nou dat er juist in Oslo ontzettend die gewelddadigheid zo bloeide en groeide? De gedachte is dat omdat die industrialisatie op gang kwam en opeens de mensen van het platteland een heel andere baan kregen, om het zo maar te zeggen. Uh, een aantal waren die daar niet uh, van gediend waren... die niet onder een baas konden of wilden werken. Mm -hmm. Die dachten van, nou, gaan we het anders doen. En dat heeft een flinke tijd voortgeëtterd, om het zo maar eens te zeggen. Ja, en wat voor misdaad uh, werd, er, werd er dan gepleegd? Wat voor misdaden? Diefstallen, brandstichtingen voor verzekeringspenningen... brandstichtingen om de mensen af te leiden... zodat een andere boerderij kon worden ingebroken... Uh, moorden, bijroof overvallen. Het was, het was verschrikkelijk. Je kunt het eigenlijk vergelijken, vind ik tenminste. Als ik kijk naar mijn werk, dat het 50, 60 jaar... Uh, de bende van Nijvel is bezig geweest, als het ware. Dat was gruwelijk. Jij ja, was eigenlijk heel oslis, van, lid van die bende, want ik hoorde net aantallen. Nou, heel oslis is misschien een groot woord. In die tijd was het inderdaad zo dat er 15.000 mensen wonen... jaren 30 en eerder nog minder. Ja, maar in ieder geval was het wel zo dat iedereen zijn mond hield. Ja. Of je nou wel ja. of niet bij die bende ja. hoorde. Ja, het, waren vooral, ja. kijk, het waren vooral families die zelfs van de een op de andere generatie inderdaad daar een, criminaal, een criminele verleden hadden. Ja. En uh, in die familiestructuren, die waren heel belangrijk in ons en die zijn nog steeds uh, belangrijk. En er was inderdaad een zwijgcode, een soort osse omerta. En dat is ook ja. de reden geweest dat de politie en de marechaussee heel lang geen vinger achter die zaken konden krijgen. Omdat inderdaad vanuit een soort solidariteit als overlevingsstrategie tegenover het gezag mensen... Zwegen. En ik heb nog in de dossiers de uitspraak gevonden... en het trof mij heel erg dat ik die dit jaar nog uit de mond van iemand in ons hoorde... van spreken is nog nooit iemand wijzer geworden. Het wordt ja. nu nog gezegd in ons. Ja, ja eh, eh, Meneer Karpers, kent u die zwijgcode uit eigen ervaring? Um, nou, ik, ken het. ik heb hem eigenlijk proberen mee te nemen naar mijn vakgebied. In die zin dat op het ja. moment dat er iemand wordt aangehouden... ik het liefst heb dat hij, dat hij niks zegt voordat ik hem heb gesproken. En daarna vaak ook nog niet. Ja. Zie je, dat hebt u daar gewoon uit Os meegenomen. Ja, misschien wel. <laughs> misschien heeft de Italiaanse maffia het ook uit Os. Je zit het niet weten. Ja. Want in, in die tijd stond zelfs in de krant in het buitenland... wat er in Os gebeurde. Ik, ja. Dus nou, dus nou, ja. de maffia nou, ja, heeft dus het genoeg. Het is sur les tulipes. Hè. Ja. Ja, ja, ja, ja. Maar ik vind het ja. wel mooi dat een advocaat zich zo kan inleven in een boevenrol. Dat vind ik wel prima. Ja, ja ik vond het prachtig om eens ja. mee te maken. Ja, met, Ik heb uh, foto's gezien er ook, uh, ook, ook van, fantastisch uit. Ik wel. En, en, ik, en ik, uh, ik, uh, ik hoorde ook andere tijden uh, zondag op de radio. Ja. En daar werden dus ja. mensen geïnterviewd. Hele oude mensen die dat als kind hadden meegemaakt. Ja. En dan zat er zat die schrik, we bij wijze van spreken, ja. nog, nog, nog steeds in de ja. benen. Ja, ja. zo ja. leeft het nog. Ja. Ja. Nee, dat klopt. Ze, ze sliepen met het geweer langs het bed. En uh, alarmsystemen in de huizen. Nee, het was ook echt een terreur. En in die zin, het was een bende. Maar ja. ook een hoe... bende in de beeldvorming. Doordat niemand eigenlijk precies wist hoe het in elkaar zat. En uh. hoe bruut waren ze? Nou, soms heel erg uh, bruut. Uh, Bijste Sijp, dat is een van de, de bendeleden. Want ze hadden ook allemaal prachtige bijnamen. Ja, Toon de, de, de Soep, ja? Trine <laughs> de Snol, uh, De Rut, De Noli. Ja. Uh, maar ook De Marcheusee had bijnamen. Ja. Dus King Kong, uh, De Bloedkop. Omdat hij een rood gezwollen gezicht had. Dus ja. In feite namen die je in de film zo ook had kunnen overnemen. In ieder geval, uh, die. Uh, uh, figuren uh, hebben daar uh, enorm huis gehouden. Maar ja. de beeldvorming van die bende was dermate groot. Uh, maar de, de aard van de misdaden, bijvoorbeeld, om één voorbeeld te noemen, bijste Sijpt die. Ja. Uh, wilde geld hebben, pakte toen een meisje... Uh, wat hij een uh, geweer door, uh, tegen de wang aan hield. En uh, toen niet gauw genoeg gezegd werd waar het geld lag... schoot hij pardoes door die wang van dat meisje heen. En die foto staat ook in ons boek, overigens. Ja. Want al dat historisch materiaal, dat is er gewoon. Hè? Ja, Nog even, hoe komt het dat die bende toch is verdwenen? Hè? Nou, uh, ja? uh, Hij is op een gegeven moment, in uh, 1935, is iemand eigenlijk doorgeslagen, heeft de zwijgcode doorbroken. Oh, ja. En dat is de RUT geweest. En toen is eigenlijk een, hele, een soort bekentenispsychose ontstaan. En toen is tien jaar uh, misdaden opgebiecht en werd als het ware de hele keten van misdaden ontrafeld... Nou, volgens mij is iedereen nu uh, echt uh, zover... dat hij die film wil gaan zien. Ik in ieder geval wel. En het, maar, boek, ja, wil gaan kopen, en het ja. boek natuurlijk. Het boek is ook ja, echt is heel leuk. erg mooi. Ja. Janijn Kuipers, dank je wel. Uh, en uh, Gerard Rooyakkers ook. Uh, dank je wel. En morgen gaat deze film dus... In Utrecht op het Nederlands Filmfestival in première. De Bende van Os. Het is vijf voor twaalf. Ja, er is al veel gezegden geschreven over die troonreden vandaag. Maar wat veel mensen opviel was dat de troon geflankeerd werd door bloemen, specifiek door grisanten. En die vielen niet in goede aarde. Alexander Pechtel twitterde... kennelijk is op de bloemen ook bezuinigd aan de telefoon. Schrijver Jan Siebeling. Goedenavond, Jan. Dag, en, en, dag Mieke. Ja, viel het jou ook op dat er grisanten stonden naast de koningin? Ja, ja ik kwam uit, uit, uit, uit mijn werkkamer beneden... en mijn vrouw zat uh, naar de, de toonreden te luisteren. En toen zei ik, Hè, wat, wat, wat zijn dat voor bloemen? Zijn dat nou zijn er nog grisanten? Of, uh, ja, ik vond het een beetje flets allemaal. Ja. Vlees nog vis, als je dat van bloemen kunt zeggen, tenminste. Ja, want als zoon van een kweker let jij daar toch natuurlijk vanzelf in? Ja, nee, nee. Het ik dacht, het echt wel chrysant en ja, het is een beetje erg burgerlijk natuurlijk. En, uh, maar ja... Wat zei uh, je, burgerlijk? Ja, dat vind ik wel. Ja, ik had zelf gehoord dat het uh, hele mooie, uh, hele pikzwarte uh, of oranje varianten van de dahlia zou zijn. Dat is echt een mooie. Ja, zwarte dahlia's, dat was wel mooi geweest. Dat ja, paste ook die, bij de pas, toon. Ja, die passen nu in deze tuin. In de, in de, in de, in de, in de neergaande sfeer van de, van de herfst past de, de, de dahlia. En, uh, Um, maar goed, het waren ja, ja. Ja, er waren ook mensen die zeiden... het is eigenlijk heel uh, onaardig voor de koningin... want dit zijn echt bloemen die we associëren met de begrafenissen. Af, af, afgeprijsde bakken. Uh, ja. Mensen hebben er niet veel op met de gezant. Nee, nou ja, ik, ik heb zelf een verhaal witte de geschreven... en dat speelt op 1 november, 2, 2 november... de alle heiligen, alle zielen... Oh ja. als de katholieken uh, witte op hun op de graven zetten... Ja. En da daar, wo daar wordt je vaak mee geassocieerd ook. Dus. En, uh, en op zich is dat wel een mooie bloem, hoor, als hij dan heel mooi gekweekt is. En, ja. uh, maar die gezant heeft tegenwoordig iets, iets heel ordinairs gekregen door die vreselijke. In, in augustus zie je al die bol met die hele kleine bloemetjes bij uh, ja. kiosken staan op het perron en zo. En, ja. uh, uh, en die, die gezant is een beetje ook al, komt al in op de markt. Terwijl ja. de, na de natuur nog niet helemaal rijp is voor de gizand, ja. snap je? Dus ja. Ja. Nee. Geen goede keus. Hij staat ook te lang, vind ik, zo'n gizand. Ja, <laughs> uh, nee, maar zo'n dahlia, die staat ook heel kort op, op de vraag. Precies. Die is heel mooi, die is flonkerend, die is ja. warm. Het heeft een diep, diepere kleur, dus ja. uh, nou, ik was ook wel een beetje teleurgesteld. Ja. Ja, okay. nou, ja. nou ja, goed. Okay. Ja, nou. Dankjewel uh, Jan-Sibelink. Uh, Jan dan dan. nou, Je had het gewoon ja. hele mooie dalia's moeten zijn. Goed, het is afgelopen. Morgen dan is er weer in ogen. Dan zit hij hier. Niet hier in Hilversum. Clary. Polak.